Journaal. De Amerikaanse inval in de schuilplaats van Bin Laden heeft de Pakistanse stad Abu zijn harde schijven, dvd's en documenten in beslag genomen. De Amerikanen hopen dat daar informatie bij zit over de plannen en werkwijze van Al-Qaeda en ook informatie over de schuilplaats van de vermoedelijke opvolger van Bin Laden, al zawahri in Rotterdam ligt het openbaar vervoer volgende week woensdag tijdens de ochtendspits stil. Er rijden op 11 mei vanaf het begin van de dienstregeling tot half negen geen bussen, trams en metro's. Mogelijk wordt er later volgende week ook in Den Haag en Amsterdam gestaakt. De actievoerders willen dat het kabinet en de PVV afzien van de verplichte aanbesteding en van 120 miljoen euro aan bezuinigingen. Ze vrezen dat de maatregelen leiden tot overvolle trams en bussen, langere wachttijden en minder veiligheid.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 In de Randstad viel op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam tussen Nieuwegein en Breukelen 11 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn er dicht. Kan het beste omrijden via de oostkant van Utrecht over de A12 en daarna de A27 langs Hilversum. Tot zover de verkeers.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 Je hoort, zie je het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 GFM Zandvoort Het is dinsdagochtend 3 mei 2011 U bent beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort Mijn naam is Mario Zandvoort En het komende uur neem ik u mee terug in de tijd De jaren 30, 40, 50, 60 en 70 En vandaag voornamelijk muziek uit de jaren 40 Want ja, deze week is het uh, 4 mei herdenken we gevallen slachtoffers, uh, de Tweede Wereldoorlog... en 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. En ik kan me nog goed herinneren toen mijn oma nog leefde. Deze tijd, altijd uh, de eerste week van mei. Zo dichtbij 4 mei. Dode herdenking. Dan was mijn oma altijd die hele week eigenlijk heel triest. Een beetje, uh, ja, zoals ik dan altijd zei, zagrijnig. Een beetje nors. Dat had allemaal te maken natuurlijk met... Uh, het 4 mei, ja, toch heel veel mensen hebben een heleboel familieleden kennissen verloren in die tijd en zodoende heb ik ook een heleboel muziek getracht op te zoeken, ik moet niet een heel uur volmaken, maar met talige muziek dan, en ik heb natuurlijk ook nog wel Engelstalige muziek, muziek uit Engeland want ja, Engeland heeft ons daarbij geholpen in de jaren 40, maar ik heb voornamelijk het eerste half uurtje een hoop muziek van 1939 tot 1945 met muziek uit de tijd. Als opening hoorde u Louis Davis met Weet Je Nog Wel Oudje. En de volgende plaat is uit 1939 zoals ik al zei. Het is Johnny Hoes. Nee, Johnny en Jones, zo heten ze. Afkomstig ze van het album Nederland Vrij. Dan raak ik voor u Penny Serenaris uit 1939. Dat nu hier in Zandvoort uit Zandvoort. Ik heb gewaar. De maan op middernacht mij deed ontwaken om jou te schaken. Heb ik een glazen wassersladdertje gehuurd? Si, si, si, kijk si, je met mijn sterke handen. Si, si, si, over het hek van de veranda, zoals je weet. Ben ik gereed om lief en leed met jou te delen Kan mij niet schelen Wat de bakker of de slager ervan zegt Si, si, si, zal je lieve moeder snikken Sik, sik sik. zal je oude heer zich schrikken Koop een huis op de haai, tuin erbij voor jou en mij om in te leven Paradijs in het klein zal het zijn, meer kan ik je niet geven. Ik heb getracht, in de nacht jou ooit het venster aan te dillen. Het mocht wat willen, ik sta te trillen, want jij bent mij veel te zwaar. Si, si, si, of je moeders flink gaan kuren... Si, si, si, on the smorgon cry, I hear one Once I straighten east the window of a lovely senorita, and she smiled while I softly played my self, play for penny serenade. Si, si, si, senorita, hear my love song for a penny. Si, si, si, senorita, it's the penny serenade. In her eyes shone the tender down of flower and sweet surrender. As for me, in my heart I played a lover's serenade. Si, si, si, signore, it's a love song for a penny. Si, si, si, signore, it's the penny serenade. For the night so divine she was mine to no word as he spoken. As I woke from my dreams she was gone and my poor heart was broken. Still I pray that forever she may be, she will remember. In her heart she will always hear my penny serenade. Si, si, si, signorita, die hemel afzong voor een penny. Si, si, si, signorita, dit is de penny's serenade. Signorita, signorita, signorita, signorita, signorita, signorita, dit is de penny's serenade. Je weet in deze dagen niet, wat kan gebeuren morgen...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 Dat de hele compagnie die heeft thee te laten staan. Die heeft er suiker in de zoek gedaan. De luitenant geaffecteerd zei wie maakt hier nu mopjes. Ik heb de soep geïnspecteerd. Ze smaakt naar reisehottjes. Geef acht rechts rechter kom lui, Wie tapte deze ui. Hè? Ja kom zeg op. Heeft er suiker in de soep gedaan, huh? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? Die hele compagnie die heeft die te laten staan. Wie heeft er suiker in de soep gedaan? Ten slotte kwam de kolonel correct en afgemeten. Zij strafmarcheerde, hele stel ga in het zwijntje eten. En schokkende de hele door zonder pompie in koor.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 ...met Wie heeft de suiker in de soep gedaan? Daarvoor muziek van Piet Muizelaar met Holder de Bolder... ...en daarvoor Johnny N. Jones met Penny Sirenaren. Alle drie de plaatjes uit 1939. CFM Zandvoort, het is vandaag 3 mei 2011. Morgen is het natuurlijk dode herdenking. En ik heb eens even op internet gezocht de gebeurtenissen tussen 1940 en 1949... ...naar de Tweede Wereldoorlog helaas alle bekend. Adolf Hitler probeert Europa geheel in zijn macht te krijgen en met de nieuwe methode van de Blitzkrieg de nodige levensruimte te veroveren. In de hele Sovjet-Unie zal men de communistische en Joodse elite uitmoorden en vervangen door Duitse kolonisten. En zo een voedsel surplus scheppen voor Duitsland. Door het uiteindelijke mislukken van de operatie de Duitsers worden vlak voor Moskou gestopt, kunnen deze plannen slechts ten dele worden uitgevoerd. Het grootste deel van de bevolking Onder steden Leningrad en Tsarkov sterft de hongersdood. Een grote tekort aan mankracht en de guerrilla die de partizaren voeren... lukt het echter niet het platteland te beheersen. Men ziet zich gedwongen voedsel uit Duitsland naar de Sovjet-Unie aan te voeren... in plaats van andersom. De kolonisatie door Germaanse, ook Nederlandse en Vlaamse boeren... blijft grotendeels beperkt tot een klein aantal mislukte projecten... in de westelijke Oekraïne en Oostelijk Polen... Vanaf 1942 tot 1943 begint de levensruimte weer te slinken... door het offensief dat de Sovjet-Unie ontketent. In de door Duitsland bezette landen... vindt op beperkte schaal collaboratie plaats. In België denken de vooroorlogse partijen... Rex en de Vlaamse Nationale Verbond een kans te krijgen. In Nederland probeert de NSB te vergeefs aan de macht te komen. En van 1941 tot 1945 vindt de Holocaust plaats. Tussen de 5 en 6 miljoen Joden uit Duitsland en de bezette landen worden vermoord. Het grootste deel wordt omgebracht in de vernietigingskampen of werd doodgeschoten door de Eindselgroepen. Daarnaast werden nog miljoenen anderen zoals zigeuners, homoseksuelen, krijgsgevangenen, politieke tegenstanders en gehandicapten om het leven gebracht terwijl België en Zuid-Nederland wordt bevrijd roept de Nederlandse regering in Londen op tot algemene spoorwegstaking de bezetters grennen dan het westen af van aanvoer van voedsel en kolen en zo ontstaat een hongerswinter die duizenden het leven kost zometeen nog een stukje over deze gebeurtenissen maar eerst weer even terug naar de muziek wat dacht u van snip en snap het kwartet met blonde 1939... Alle jongens maken haar het hof maar zij lacht en voor de rest neutraliteit. Blonde wientje heeft een hart met prikkeldraad, blijf maar thuis, prikkeldraad. Tot soldaat, tot sergeant, dan, luid de nacht. Allemaal zijn verliefd op blonde mientje. Het is een blond, het is een pracht. en zijn vleur, en zijn lacht. Maar die denkt heeft het tot een kus gedrag? Blondemientje heeft een hart met vrede Er niet één soldaat, deze blijft prikkeldraad. Alle jongens maken haar het hoofd van strijd, maar zij lacht en voor de rest neutraliteit. Blonde wintje heeft een hart met prikkeldraad. Sergeant. Vroeg haar hand en de woon voor te uit. En de kapitein stuurt haar vergeet benietjes. De majoor, die is smoor Maar al door was een vis. Deze, Deze blijft een de stelling die onweerbaar is. Prekaldraad, prekaldraad, prekaldraad.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 naar Zandvoort, uit Zandvoort oud Hollandse muziek vanaf de jaren 30 tot en met de jaren 70 en vandaag vrijwel de meeste muziek uit de jaren 40, 39, 40 oprichting de 50 we horen in het blokje van 3 als eerste snip en snap kwartet met blonde mietje en daar achteraan Willy Alberti met mijn Sprookjesboek. dat werd opgenomen in 1941. En achteraan in 1940. Ja, weet je, van de jaren 41 terug naar de jaren 40. Muziek van de Ramblers met Dag schatboud en dat nummer was het 1940. En ik heb nog eventjes een paar belangrijke gebeurtenissen tussen 1940 en 1949. Nederland-Indië is na de slag in de Javazee bezet door Japan. ...dat de Blanken interneert in Jappenkampen. Jap de snelle Nederlaag heeft de gezag van de... ...Totox aangetast... ...en de Tsukamo gooit het met de bezetters op het akkoordje. En terwijl de ontwikkelingen van een Duitse atoombom in de klem wordt gesmoord... ...levert het Manhattan-project juist op tijd een bruikbaar kernwapen op. Hiroshima en Nagasaki... Vormt het gruwelijke toneel dat voor de toekomst elk gebruik van dit wapen moet beletten. Maar in 1949 doet ook de Sovjet-Unie een atoomproef. Ja, en. atoomproeven. atoomproef, uh, ja. Dan kunnen we eigenlijk. Uh, ja, laten we hopen dat het nooit uh, zal gebeuren. Hoe Als Amerika en bij wijze van spreken Rusland. ruzie zouden krijgen en ze zouden een atoombom op elkaar gooien, dan is het gewoon heel simpel. De hele aarde bestaat dan niet meer. CFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. U luistert natuurlijk naar de muziek hier op de radio. We gaan door. met muziek van... Dick Willebrands. Met oude taaien. En ik heb ook nog een stukje muziek van... Eric Christian. Met veel mooier dan het mooiste schilderij. Maar nu eerst... Dick Willebrands. Met oude taaien. Vol levens vlucht en vuur, hij had er aan geen gebrek. Hij leefde voor vrouwen, voor drank en avontuur en de zon die schijnt in zijn nek. Oude oh, daie, yipie yipie, hey hey. Oude daie, fie yipie, hey hey. Oh, Oude daie, yipie yipie, hey hey. Oude daie, fie. yipie. Maar een meisje, dat bracht zijn hoofd op hol. Ze maakte zijn leven tot een hel. Zij verbrastte al zijn centen en verkocht op plaatsen knol. En de cowboy belandde in de cel. Oude daaier, je piep je, pie, hé, hé, oude je fie je, pie, ho. Oude je fie je, pie, hé, hé, oude je fie je, pie,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 Mooiste schilderij ben jij, mijn lieveling ben jij. Ja, ook gezien, dat was voor wij een droom. mijn mooie dan, het mooiste schilderij, ben jij? Geuren en schitterende kleuren hieronder onder naar en pracht Strelende snaren van de gitaren Een liedje zo lieflijk en zacht Onder buiten palmen Met jou alleen Deze is zo heerlijk rustig om ons heen, het golven gaat voor Het is een zoet geluid, dat ons niet stoort Onderweide palmen, wij met z'n twee. Ik hoor melodietje vanuit de zee De avond daalt in de waaien de schilderij. En het plaatje wordt opgenomen in 1944. En we gaan nog eens even kijken naar de gebeurtenissen. In de jaren 40 Europa valt definitief terug op het tweede plan, terwijl de VS en de Sovjet-Unie de nieuwe wereldmacht worden. 1946 processen van Nuremberg. Verdrijving van Duitsers naar de Tweede Wereldoorlog. Honderdduizenden Rijksduitsers en Volksduitsers worden na het einde van de oorlog verjaagd uit de Sudetteland, Burgenland, Silesië, Pommeren en andere gebieden in Oost-Europa. De rol die de Duitse burgers in Danzig en Sudenteland hadden gespeeld in aanloop naar de oorlog was daaraan niet vreemd. In het gezagsvacuum dat ontstaat na de Japanse nederlaag beleeft Nederland-Indië de Bersia-tijd. En de bevrijding en de wederopbouw. België wordt na de bevrijding verscheurd door de koningskwestie. Koning Leopard III kan niet in functie naar zijn land terugkeren en wordt vervangen door zijn broer Prins Karel als regent. Een doorbraak in de Nederlandse politiek mislukt en de vooroorlogsen zullen zich richten. Nee. Een doorbraak in de Nederlandse politiek mislukt en de vooroorlossen zullen. Zullen richten zich weer op. Teleurgesteld doet koning Willemina troonafstand ten behoeve van haar dochter Juliana. En de bijzondere rechtspiegeling voorbereid in Londen, bestraft oorlogsmisdaden. Collaboratie. Daarnaast is de zuivering van de persomroep, toneel en literatuur. De verwoesting van de oorlog als mede de stilvallen van de woningbouw... tijdens de bezetting zorgt voor enorme woningnood. Ruim behuisten worden met noodmaatregelen gedwongen tot onderverhuur aan daklozen. En in de bevrijde landen worden veel uitgestelde huwelijken gesloten. Er ontstaat een geboortegolf... En nog jaren na de oorlog is een distributie van consumptiegoederen nodig. En om te voorzien in het tekort aan vet... hervat Nederland naar de eeuw de walvisvaart. Vanaf 1946 vaart de Willem Barends... ...jaarlijks uit naar de zuidelijke oceaan. En als laatste bij Schonebeek in Drenthe wordt aardolie gevonden. En zo gaan we weer terug naar de muziek hier in Zandvoort uit Zandvoort. Wat dacht u van Frans van Schijk uit 1943... ...met het leuke liedje.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 En ooit van haien had gehoord die van zijn moeder aan de kade was geverlachen afscheiden omdat hij had Eer hij s'avonds in zijn kooi lag en na zijn schouwen eindelijk sliep, dan schold de man die wachtte kooi had, omdat hij om zijn moeder riep. Toen is hij op een mooie morgen, was in den stillen oceaan, terwijl ze brulden om een kooi, niet van zijn kooi goed opgestaan. En toen de stuur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 Een gebed. En met een 1, 2, 3 in Gods naam ging het over overboord. Die het ouwe niet durfde zoenen, omdat dat niet bij zeelui hoort. De mannen. Was het einde van die zeeman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 Van drie als eerste, en 1943 Frans van Schaik met ketelbinky. En daarachteraan, 1944 Miller Quartet met Liefde in Rhythm. En in het laatste plaatje in het blokje van drie, orkest Boyd Bachman met Als sterren flonkeren. Even goed op de snee kijken hoor. Tegelijk moet ik u eerlijk bekennen. En dan uh... ja, als sterren flonkerend aan de hemel staan. En, en alle leuke dingen komt dan ook weer een einde. Tot zover deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Vandaag 3 mei. Aanzender zaterdag kunt u het programma nog een keer in de herhaling uh, beluisteren. Ik wens u nog een hele prettige week toe. Morgen is een beetje minder natuurlijk, dode herdenking. Maar 5 mei, bevrijdingsdag. Misschien spreken we elkaar volgende week, dinsdag weer. Om elf 11 uur in de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Wens je nog een fijne week toe. En graag tot volgende week. Tot ziens.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 En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het nido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje die we schaam. Zo warm in arm, jij en ik, er naar alle kanten Als kinderen zo blij omdat het licht. Alsof het lijkse blij de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het strookje lieve schaal.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 vergeet je sorry Je vergeet, je je nou te weten Ik groet je Mijn mooi Amsterdam De kapitein De brug Geef me nog een poot Als ons gaat de boot Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5